We beginnen de twee en 215 op de pagina Kuf Samach Bet. De tekst van de zogar zelf, de regel 5. Ook de oot is Kuf Samach Bet. We toe de Atun Amrin. Ik breng me even herinnering dat wat wij wat leren dat, dat is het gaat over de ontmoeting tussen Rabbi Shimon Bar Yochai een grote filosoof die filosoof dus die komt met een argument komt, citeert een vers een andere vers uit Tanakh en zegt nou kijk dat klopt niet wat jullie zeggen. Want jullie zeggen dat, jullie, dat het de schepper is oneindig, is niet te bevatten. En het blijkt wel dat het wel uh, tegensprekelijk tegen is in wat in jullie uh, versen staat. Goed toe, zegt hij, en bovendien, zegt hij, uh, voegt hij iets, voegt nog eraan toe. De atun amrin dat jullie zechen, jullie Israël zechen, wil kam naviot bij Israël Moshe. en er kwam geen en kwam niet meer een profeet in Israël zoals Moshe, Dat hij schreef. Punt bij Israël zes, Lokam Aval bijumota ulam kam in Israël kwam die niet. Op. Dus kwam niet, verschijnt niet een, een profeet zoals, zoals Moshe. Maar, Awaribaum Olam kwam, maar in de volkeren de wereld, wereld wel. We weten dat. Bilam, ja, Bilam was, was even groot als Moshe. Uh, maar alleen binnen het verstand. Of Hochi Anayima. Bacholchakh mei agoyim, een zeif en kan mogen. Aval bachakh mei Israël Ook hier, zo geeft het een voorbeeld van een vers. Anamina ik zou zeggen, zoals het geschreven staat, bacholchakh mei agoyim, ten aanzien van dat vers wat wij ook vorige keer hebben geleerd, dat in alle uh, wijzen van de volkeren is er niemand als jou als hij, dus als de schepper awal behog me Israël niet, maar in, onder de, dus de wijzen van Israël wel ook dat klopt niet begrijp en i hogi elokadeit eet mij Israël kavate Love you acht Ella schlitter. Hij zegt: oké. Als je zegt dat het op deze manier is, want staat geschreven dat in, so, in Israël ah, so is er wel, ja, Israël wel, dat is dan Moshe. Er is geen zoals Moshe in de volkeren der wereld. So maar in Israël is er wel. Ah, als je zegt dat het in Israël zo is, dan ieu hij aan het zo is. Elokadi, it begat mij Israël, dan is het God die er is in de, we in de wezen van Israël, van de wezen van Israël, uh, zoals Hij, uh, dan is dat geen, heeft hij dan geen grote macht, geen, geen hoge macht, want ook dat is allemaal nog menselijk. Ja? dus als je zegt dat het uh, in Israël is er wel zo'n zo wijzen zijn die de schepper kunnen begrijpen. Dan klopt het ook niet. Dan heeft de schepper ook niet de overmacht, over, op, uh, Zo'n uh, hoge macht uh, dat het, dat het uh, boven natuurlijk is. Dat het niet te bevatten is. Want jij zegt dat het ook, dat het wel in Israël kan hem wel bevatten. Nou dan klopt het niet met wat jullie zeggen de is onbevattelijk is men kan hem niet grepen zijn gedachten. Punt. Istakel bikra vetisha vetisha kah Shimon Baruchai. Kijk nou in kijk in... nou in that... naar in dat vers en dan zal je vinden dat mijn zeggen uh, dat, dat wat ik uh, uh, vind mijn bevinding is behoorlijk precies behoorlijk uh, verklaard is, precies verklaard is dus klopt Hassulam, uh, de rechter kolom, de regel 15 God koef samig bed 162 We toe de atun amrin wechule, de we hulé. We od en bovendien sehr die Feder voegen dit toe. 16 omrim dat jullie zeggen over het vers. We lokam na vi odbei Israel ka Moshe Direct vertalet dat er en er kwam geen i, i, geen Profeet meer in Israël, zoals so Moshe 17. Bij Israël kwam, in Israël kwam die niet. verscheen die niet. Awijl Baumot alam kwam, maar in de volkeren der wereld wel 18. Naar de punt. Afa, Nioh Merkach, dubbele punt. Zo, ook ik zeg zo. So. Ook okay, ik zeg zo. So. Behol chachmei hagoïim, In alle volkeren, in alle wijzen van de volkeren is er niet iemand, niet, geen, geen, is als hij, als de schepper. Awal bechachmei Israël, maar onder de Wijzen in de, dus onder de wijzen van Israël, wel is er, is er wel iemand als hij. Ja, die, dus die kan hem bevatten, de schepper. Ja, want die, die reciteert het vers en die beroept zich op het vers wat staat geschreven in de 20. Torah. Wim ken Elokim shayesh ka mohu, mij Israël een hu elokim elion shalit. En wie hem kennen, en die het zo is, twintig. Elokim, Shoyechka moo, behag mei Israël. God die er is. Of Elokim, hè? Dus, God die er is. Uh, of God die als hij heeft in de uh, wijzen van Israël. Een hoe Elokim. Het, het is geen God hoge. God van de hoge in het hoge die heerst. Ja, dat is ook toch een menselijk iets. weet je, 22. Hij zegt tegen hem: Kijk nou in uh, naar het vers, naar het vers, en jij zal vinden dat ik ben, dat ik ben behoorlijk precies in mijn verklaring. 23. tolichting, of hem of uitleg. Kandi schon Hochma. Dus hier, nu spreekt die filosoof, die spreekt in de taal van wijsheid. Pakt het begrip wijsheid. Kmo Shigato, 24 is taken bij Bikra, die schaar die Dijaknake Daka Jewd, zoals so het geschreven staat, dat hij zegt tegen Shimon Baruchai in het einde van de vers. Kijk naar het vers, en jij zal vinden dat ik heb wel degelijk uh, gelijk. De linker kolom, de tweede regel, naar de punt. We hoe, ki he win she itar lo kushiato. בנקל שוא פירושו כי בכול חכם יגויים פיר ובכול מלכותם איי מיש יסיגותה כי מיאין כי מיאין פייף קמוכה הוא אל דרך 20 לא יתב היתב zes עולפים שחקמים אגויים mitpareים בmasigim שמסיגים אותו משום זה יפה. הם ניפחנים וישםם זה קמוהו. ولكن אם ירקתו אחד ששישים דבורו, אין נמ קמוהו, כי אין מסיגים, ניחנ אותו. אלא הם מתים äh, את. ...mati'im et atsmam. Dus hij ging het erg knap aanpakken, want hij zegt, eh, het is, als het staat geschreven dat eh, de volkeren der wereld hebben niet van die wijzen, die wijze mannen die hem, de schepper, die als schepper zijn, dus die zo, die betekent die zijn wijsheid kunnen bevatten. Dan ging je niet meer daarover hebben, dan ging je dan hebben over Moshe. Dan jullie zeggen dat in de volkeren, jullie, bij jullie in Israël is er wel zo so iemand. Nou, en dat is dan ook dan tegensprekelijk, dat dat kan niet een God zijn die oppermachtig is, dat, die dan, dat ook Israël hem uh, bevat. Want jullie zelf zeggen dat, uh, dat hij is on, on onderdrongen... onderdrongen... Onder, onderdrongen... onder, ondergrondbaar... Of ondergrondelijk. ondergrondelijk... is... precies. Dus jij ja, kan hem... wie kan zijn wijs niet... bevatten? Natuurlijk... wie? Niemand. Geen mens ooit... dichterbij... kwam dichterbij... Bij het, zelfs bij het bevatten van... van iets van zijn wijsheid. Dat kan alleen maar... de hoge ketter. ketter heeft geen wens om te ontvangen voor zichzelf. Hoe kunnen we iets... Hoe kan een mens iets begrijpen, iets bevatten van de wijsheid van Hashem... als de mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ga je voorstellen? Dus als iemand denkt dat iemand... iemand meent dat die wijsheid in pacht heeft... dan moet je weten dat dit allemaal... Allemaal een verbeelding is. Of, uh, het is onmogelijk. Want wij zijn de wens om te ontvangen voor onszelf. Wij kunnen niets... Wij staan in absoluut in, tegens, in tegenovergestelde richting dan de schepper. De schepper zegt... Uh, mijn gedachten zijn niet jullie gedachten. En dus, uh, dat, dat is wat hij zegt. we uh, hoe... En dat is, ki, dat komt omdat, hij want hij begrijpt die filosoof Iteratsulo, dat men zijn bezwaren zullen met gemak uh, uitleggen, of weer, weer, weder, weder spreken. Maar je Hapiroush, hoe dat dat betekent, ki Bachoygach mehagoyim, dat in alef, wat, wat, uh, dat, zoals geschreven is, dat in alle wijze, wijze, wijze mannen van de volkeren, en in al hun rijkdommen, al hun koninkrijken, is er niemand die uh, hem, jou zal bevatten. Dus de schepper, die niemand, niemand is die de schepper zou kunnen bevatten. Kie me mogen, want er is niemand zoals jij, zoals de schepper. Vijf, hoe elders, en dat is zoals het geschreven staat elders. Ielma layadati, zou ik uh, hem kennen? Staat het elders? Dan zou ik zijn, op zijn weg komen, zijn weg gaan bewandelen. Ulefiše chokmejagoyim 6. en aangezien de wijzen van de volkeren uh, groot opgaan dat zij hem bevatten, de schepper, ja, met al hun, theorie, wel hun theologieën, met al hun wijsheden, filosofieën, dat zij een godsbeeld uh, analyseren, zo maken, zoiets, hem niet gaan dan worden zij geacht daarom als Kamogo, als hem. Ja, als zij zeggen dat ze wij bevatten de schepper, dan worden zij gezien als hij. Wel, geen Omera gaat En daarom het Heilige Schrift zegt dat, het, dat, hun, dat uh, hun, woorden, hun woorden zijn leugen en, uh, hij, en zij zijn niet als hij. Dus men kan de wijsheid van de Schrim niet bevatten. Daarom ging hij niet meer over dat onderwerp spreken van. Teken spreken dat, het, dat de, dat de wijzen van de volkeren de wereld niet, uh, hem, uh, niet als hij uh, kunnen zijn. Ki eenan ma se want zij bevatten hem niet. ella hem met hem, dat is waar, maar dat zij bedriegen zichzelf. In hun beeld van de schepper, zij bedriegen zichzelf. En heeft, Dus ik zal direct vertellen. En daarom, hij zag dat Israël met gemaakt dat pareren zo'n. Uh, zo'n bezwaar. En daarom ging je van andere invalshoek invals uh, logisch zo aanpakken, dat aanvallen. Olivier Gach en daarom had hij het verfijnd en geraffineerd opgebouwd zijn uh, bezwaar om te vragen. Schall, schall, schall, dat daar, daarom eh uh, betekent dat scheint dat de betekenen dat alleen dat alleen in, in de in wijzen van de volkeren is er niet iemand die als hij is als de schepper is dus hij zegt oké okay, dat wel avai begoem Israël eet kamu maar in de wijzen van in de mannen van onderwijzen mannen van Israël is er wel zo so iemand als de schepper nou The high note that will say, and Shamasigimoto, that will say that these manners, weise the manners, die him bevatten. Ah, and also that so unnamed then in him can, in, in him it so is. Elokadi idbavde Israel Kavati love you alla, ela ashlita, in him it so is. the, then is the, the, uh, the, the, is, bij, in de, bij de zonen van Israël, de God van de zonen van Israël, is, is, uh, is niet hoge, hoge, zo hoge machtige God, is. want het is toch dan de mens, Israël bevat hem, of de volkeren der wereld bevat hem, oké, okay, volk de volkeren van de wereld, zij bevat hem niet, oké, okay, maar Israël bevat hem, want Israël bevat hem, is ook mensen van mensen van mensen van bloed dan betekent dat God is niet zo niet oppermachtig is. En welke mensen jezus Israël kan mogen, en no mensen zal het vooral mam dat zegt hij dan is God die de zonen die Israëli's hebben, waar dus de zonen van Israël hebben, de mannen die wijzen die als hij is als de schepper is, dan dan kan het niet zijn God die die machtig is en die zo so, o oh, verheven oh, zo so dermate verheven is dat hij uh, alles in zijn macht heeft. Klamma. 6. Shalech ze ehatemomrim, sholokai <speaking> Israël, <in Hebrew> zeifent le't machashavat fi sabaklal, veshalit ala אחתין בכוח האמונה במרמותו את ברח קנן בתחילת נכנטין דברו שאמר עתון אמרין דהלכון שאליק בחול רומאי שבשמייה והרי הכתוב אומר שבחוחמי ישראל אין את וינך אית כמוהו שהפירוש הוא שיש חוחמי ישראל שמסיגים אותו Klomaar, dat wil zeggen. 16. Hij zei dat volgens dat. Ega temomrim, hoe zeggen jullie dan dat de God, God van Israël, let Machasawat Visa, dat geen gedachte kan hem pakken? Helemaal geen, geen gedachte, menselijke gedachte kan de, kan, de, kan God van Israël pakken. Dus begrepen dat. We shall it al avadav en dat hij. Heerst over zijn uh, dieners dienaren dienars ba na door de kracht van het geloof in zijn uh, verhevenheid van de gezegende zoals boven gezegd was aan het begin van zijn betoog toen hij zei dat atun amrin dat jullie zeggen de, de elke honderd dat jullie houdt eerst, behalve mijn schaamde, alleen uh, hoogten van de hemel. Waar je gaat over meer. Terwijl kijk nou, terwijl het vers zegt, jullie versie wat bij jullie geschreven staat zegt, schepochmei Israël, it kamoo, dat behoogmei Israël dat in de. Wijzen van Israël is er wel zoals de Schepper is. Nou, Shapiro, hoe dat betekent, Israël, dat er bestaan de wijzen van Israël die hem bevatten, die de Schepper bevatten. Dat is tegensprekelijk. Yes. Hij pakte dat van deze kant. Areshakadou so hem. zie je dat, dat het Heilige Schrift jullie tegenspreekt. Nou, dat is dat stukje, een klein stukje van de zoger. Genoeg voor vandaag. En we gaan nu over naar de brief vandaag.